Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Israëlische ambassade in Nederland zegt het besluit van Avrotros... om niet deel te nemen aan het Songfestival te betreuren. Volgens Israël gaat het besluit in tegen de waarde waar het evenement voor staat. Avrotros besloot vanavond zich terug te trekken van het Songfestival... net als de publieke omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië. Reden is de oorlog in Gaza. Commentator Kornat Maas laat weten dat hij het nogal jammer vindt dat Nederland er volgend jaar niet bij is. Maar hij respecteert het besluit. Hij hoopt dat Nederland in 2027 weer meedoet. De gemeente Amsterdam wil pas na de gemeenteraadsverkiezingen besluiten over de komst van een erotisch centrum. Het is de bedoeling dat er in Amsterdam-Zuid een nieuwe plek komt voor sekswerkers. Het plan lijkt haalbaar, maar er is veel verzet tegen. Daarom wil burgemeester Halsema het aan het nieuwe stadsbestuur laten. Volgens Israëlische media is in Gaza een militieleider gedood die vocht tegen Hamas. De dood van Yasser Abu Shabab is niet bevestigd... maar wordt gemeld door anonieme Israëlische veiligheidsbronnen. Hij zou zijn neergeschoten bij gevechten in het zuiden van Gaza. Door wie is niet bekend? De militie van Abu Shabab wordt gesteund door Israël. Hamas had de militieleider een verrader van de Palestijnen genoemd. Niels van der Laan, die in het Sinterklaasjournaal De Hoofdpiet speelt... heeft afgelopen week meerdere doodsbedreigingen gehad. Dat meldt presentatrice Merel Westrik bij Talkshow Eva. De NTR bevestigt het nieuws. In het Sinterklaasjournaal suggereerde De Hoofdpiet... dat ouders stiekem zelf cadeautjes kopen voor pakjesavond. Sommige mensen waren daar boos over... omdat Van der Laan daarmee het geheim van het Sinterklaasfeest had verklapt. De NTR zegt niet of er aangifte van de bedreigingen is gedaan... Volgens Westrik is de politie eraan te pas gekomen. Het weer. Vanavond wat lichte regen. Vannacht klaart het op. Dan is het 2 tot 5 graden. Er is ook kans op mist. Morgen wordt een grijze dag met 6 of 7 graden. Maar het blijft wel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Een beetje een puist Harry aan het begin van dit derde uur met Ego Twister of Ego Twister en Temptress. En ik heb nog volgens mij me laten vertellen dat deze heren of deze band Kerkdrill ergens komt. Uh, welkom in uur nummer drie. We gaan zo direct nog twee nummers van Maya horen. Dat doen we straks achter deze volgende plaat. Plaat, nummer. Uh, After Ego's. Ja, want het is ook leuk. Want op een gegeven moment gaat iedereen ons mailen en zeggen van... Ja, wij hebben ook nog wat. Wij hebben ook nog wat. Nou, dat klopt. En After Ego's is een female frontend band. En daar zijn we altijd voor. Wat dat er gaat. Want dat mogen we wel meer laten horen. Want de dames hebben zeker wat te vertellen. En After Ego's bestaat dus uit dames. En hun nieuwe single heet Timescape. day in Ik krijg net uh, wat, uh, wat te horen. En dat is ook uh, van een van onze gasten in de studio. Want papa Ryan is in de studio hier. En dat is uh, John Reindersen. Die, die loopt hier ook. Die zegt op een gegeven moment tegen mij... nou het is wel lekker contrastrijk uh, wat, je, wat je laat horen. Ja, dat is ook de diverse mensen Want uh, we moeten ook de luide muziek uh, aan het uh, woord laten. En... <tus> Om even in uh, de woorden van een podiumpresentator te spreken. Rock'n'roll forever. Dus uh, ook dat uh, is in ieder geval uh, vertegenwoordigd. Uh, begonnen met Ego Twister met Temptress. En als uh, laatste wat je net hebt gehoord heet... Uh, Timescape van After Eggos. En die band komt geloof ik uit Rotterdam. Daar komen ze vandaan. En alles wat, uh, wat hier uit Nederland komt... uit de underground of het uit de metal scene... of uit uh, de alternative rock, de punk rock... of wat dan ook is. Dat heeft hier gewoon een plek. Goed, uh, de laatste aanwijzingen zijn uh, min of meer gegeven, denk ik. Uh, dus ik kan nu uh, weer even met Maya gaan praten. Want ik heb ergens een EP van haar gekregen. Uh, die EP die, uh, die is nog niet zo lang geleden uitgebracht, geloof ik. toch? Een maatje of twee uh, terug. Ja. ja. Um, want, laten we eerst even bij, uh, bij die EP beginnen. Want uh, wanneer ben je eraan begonnen om uh, zeg maar de voorbereidingen te treffen om die EP te maken zoals die is geworden? Um, ik denk ongeveer twee jaar voordat die is uitgekomen. Ben jij iemand die zeer precies te werk gaat? Um... Daar uh, ja, word ik soms wel van beschuldigd. Misschien ja. terecht. Een Be beetje uh, perfectionistisch gedrag. Dat, uh, dat horen we wel vaker van ja. muzikanten. Afgelopen dinsdag was de heer Dean Presley ook hier in deze studio. Die zegt, ja ik ben ook wel een beetje perfectionistisch. Dus dat is bij jou dus eigenlijk ook wel. Ja, ja? ik heb het gevoel dat veel muzikanten dat kwaaltje hebben. of niet. Ja, dat, uh, dat hoor, ik, uh, hoor ik regelmatig. Uh, dus dat, uh, uh, hoe heet de EP trouwens? De EP heet For Those Who Hope. Heeft hij ook, want dat is wel een hele mooie titel... Uh, heeft hij ook een speciale betekenis... Uh, waarom je juist die titel hebt gekozen voor die EP? Ja, het is wel een hele bijzondere EP voor mij. Sowieso is het mijn debuut-EP. Ah. Het is echt de eerste verzameling die uh, de wereld ingaat. Mm -hmm. um, en op de, cd's staan, of op de fysieke cd staan ook illustraties... die ik er zelf bij heb gemaakt, per nummer... Mm -hmm. um, en op die manier heb ik wel echt geprobeerd om er een soort heel verhaal van te maken. Um, en dat zijn allemaal nummers die ik iets langer geleden heb geschreven. Um, en de rode draad voor mijn gevoel is wel een soort uh, hoop in de duisternis vinden. Vandaar ook de titel. Ja, want uh, als ik bijvoorbeeld nou naar je muziek luister, want uh, er komt toch wel degelijk iets terug van wat jij ooit jouw dromen waren. Want... Als je gewoon je ogen dicht doet, dan is het als het ware alsof je gewoon in een soort ja, illustratief verhaal terecht bent gekomen. Wow, dat ja, dat, vind ik dat, mooi dat is toch echt wel, uh, wel duidelijk. Uh, tenminste, dat gevoel dat, uh, dat, dat komt toch uh, uh, redelijk overeen met wat, je, wat ooit je dromen zijn. Dus dat haal ik er wel duidelijk uit in, in de muziek hoor. Dus, toch, dus, dus, ja. dus, en dat, uh, dan ben je er naar mijn idee ook in geslaagd om dat op een goede manier over te, te brengen. Dankjewel. Uh, laten we dan maar ook een van de nummers... want volgens mij staat die ook op jouw ja, debuut EP. En dat is het nummer Blackbird. Ja. sit with me to read the papers. Let the pages fly and let the longing burn. We're writing history that knows angels Let's protect the light Get me home Er is ook iemand die uh, noemt zich ook zo, Blackbird. Ja. ja. Uh, en uh, ze heet, geloof ik, in het echt heet ze Meryl. En dan ben ik even de achternaam kwijt. Maar ik heb het gezien bij uh, de Sexton Sunday Sounds. Daar uh, heeft ze ook een optreden gedaan. Maar dit is ook een uh, mooi verhaal wat je weet te vertellen. Uh, de laatste voor vanavond en dat is Directions. on Weet <middels> Dat was hem voor vanavond. Even voor de radio. Maar straks uh, zullen ze dat ook wel... straks buiten de uitzending ook... om aan je vragen. Maar waar is Maya Wilms? want zo heet je voluit... Ja. te vinden op het wereldwijde web? <laughs> uh, op uh, alle social media's ben ik te vinden... onder Music mayamusicreal. Uh -huh. uh, mijn muziek staat uiteraard op alle... Streamingsplatforms, wat je maar wenst. Ook op Bandcamp. Um, en ik heb een website genaamd mayamusicofficial.com. Duidelijk. Um, vond je het leuk? Ik vond het geweldig. Dank je wel voor de uitnodiging. Oké. Okay. Graag gedaan, dus het is uh, nog misschien wel een uh, voor herhaling vatbaar. Wat mij betreft wel. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, dat horen we graag. <laughs> um, dat was Maya mensen. We gaan, nog een, uh, we gaan nog een aantal nummers laten horen. Want uh, hier uh, gaat de videoploeg nog uh, even wat, uh, wat doen. Spannende dingen. Um, eerst gaan wij een uh, blok uh, achter elkaar uh, laten horen. En dat begint met Daaf. En hij heeft uh, een nieuwe single uitgebracht. En dat heet... Morgen, gratis bier. En er moet er wel iets gaan gebeuren, want... Maar die weet alles van je Jeff en Elon ook... Fire with me. Op de Jij gaat sowieso weer eten bij een een of ander sick restaurant Waarvan niemand de naam kan zeggen, want die naam is in het Japans En maar tagger tagger. taggen, taggen, want wat je aan hebt is lamboyant Jij gaat sowieso in dat blad en dan ga je zeggen van hè hoe dan? Lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien Lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien Lekker boeien Maakt me niks uit dat de tijd dik dik Geef geen fuck dat is mijn business Weet dat mijn oudje vrij fris is Pak zo de trein naar Parijs fliflit links in mijn hand met vijf misfits Link met de plug om zes Neem wat ik wil is mijn shit bitch Lekker boeien geen stress ik heb mijn bommen, lekker boeien dat het allemaal van jou is Dat die domme neef van jou getrouwd is en dat die ring om zo'n pink echt van goud is Goddamn, godverdomme, wat heb jij een hoofdstroom die in je longen Gap, als ik eerlijk ben ben je ongeveer zo interessant als de niks op het lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien Lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien Lekker boeien, grapje net verankt oh yeah. Ik heet Edward, niet eens blank Euro's, nep mijn huid, het is zwart Al oh mijn ouders klassen apart Wat jij van me vindt, gaat niks boeien Zij niet welkom hier, oké okay, doe je Ik had champagne, maar het zou vloeien Speel alles op de grond, maar ja, boeien. Schat, je gaat goed Het boeit me weinig Maar zeg alsnog maar wat je voelt Vertel me wat je doet Ik kijk zo graag naar hoe je praat Omdat het ergens op slaat Lekker boeien. Lekker boeien. Lekker boeien. lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien. Dat maakt mij eigenlijk geen res uit. niet aan toegekomen met al die weken dat we bezig zijn de nieuwe single van DK Rebirth, Break en ze hebben eigenlijk een dubbele aankant Een Awake is ook een nummer, het zijn een aantal nummers die je achter elkaar hebt gehoord maar dat is om de gelegenheid van de videoproductieteam de ruimte te geven, want het waren achterin volgens Daaf en morgen gratis biers, kink en lekker boeien samen met Doe maar gewoon en Pien met zalt kis. En die Thomas de Jong die, die zegt... Ja, wat heb ik hier nou weer aan? Ja, ik heb gewoon weer mijn normale kloffie aan. Want uh, de samenvatting, uh, dan moet ik, dat, uh, moet ik de dienstkleding aan. Uh, maar dit is de livestream. Dus alles wat, uh, wat nu uh, komt, dat is gewoon brandhout. Dat kan gewoon eraf, wat, uh, wat dat er gaat. Ja, en uh, er is iets heel leuks. Want uh, ik kan nu gewoon ook in die camera kijken. Want Losse Jos, die heeft daar nog iets op uh, bedacht. Namelijk geen verkleed feestje. En als iedereen denkt van, hé, hey, het is een beetje rustig geworden. Nou, niet helemaal. Want we hebben nog een uh, band uit de omgeving van Utrecht. En dit uh, is weer eens tijd om die uh, te laten horen. Hier is Astrid en de Mirror Maze. In a place called suicide You caused me less You make horses flee You've laid my house so many times On my dreams I'm not too proud It's as quiet as the last hour I'm strong I keep sucked in all of my friends' beds. I'll be one I'll set you a flower in December, The feel sober to burn seven Het zijn van die avond, dan moet je me toch weer eens even laten horen. Astrid was dit en Mirror Maze de, is een nummer volgens mij uit 2023. En ik zeg gedag tegen de YouTube-kijkers, want uh, tot ziens. Want we komen pas weer in het nieuwe jaar terug op 8 januari mensen. Dan uh, zijn we weer terug op uh, de livestream met uh, YouTube met de Kiwi Club. Dus dat mag je dat uh, mooi uh, gaan uh, noteren. Um, dat was uh, YouTube. Uh, nu gaan we gewoon verder op de radio. Die laatste 10 minuten die kunnen we dan toch uh, mooi uh, doen. En dan uh, komen we weer uit bij de Rode Raad uh, voor vandaag. En dat is sure the Night. En dit was ook een nummer wat zij dit jaar heeft uitgebracht. Dat nummer dat heet Drive, Drive. ...van Francis album Blake... Er ...was één hele grote verschijning... ...dat was met uh, Passages... ...toen ze dat uh, album uh, ten doop hielden... ...en er stonden daar zwaar ...drie leden van de band Alaska... ...dus het was uh, drie vierden... ...daar stond uh, gewoon dat werk... ...van Francis album Blake... ...dat is een bedenksel van Frank Bond uh, geweest... ...en ach, als we het dan toch over Alaska hebben... ...dan sluiten we daarmee af... ...en dat nummer dat heet The Sound of Passing By... ...tot volgende week... In the evening, I get the feeling I am fading away, and every season is revealed. Thing. Bye.